4 uur Eva de Jong met het NOS journaal het wapenverdrag van de Verenigde Naties dreigt te mislukken... omdat Iran, Noord-Korea en Syrië zich tegen de ontwerptekst hebben gekeerd. Met het verdrag moet onder meer de internationale wapenhandel... aan banden worden gelegd. De 193 lidstaten van de VN begonnen afgelopen week in New York... na jaren onderhandelen aan de laatste fase van de gesprekken. Er was optimisme omdat de grootste wapenproducent, de VS... voor het verdrag zou zijn. Maar volgens Iran zit er een grote gaten in de tekst die nu voorligt en bovendien negeert het verdrag volgens Iran legitieme eis dat voorkomen moet worden... dat agressors wapens in handen krijgen. Nederlandse voormalige SS'ers en hun nabestaanden die een oorlogspensioen krijgen... kunnen heel gemakkelijk de Nederlandse inkomstenbelasting ontwijken. Ze krijgen hun pensioen uit Duitsland, maar de Duitse fiscus levert daarover geen gegevens. CDA-Kamerlid Omtzigt noemt het een wantoestand... en wil dat de situatie zo snel mogelijk verandert. Hij hoopt dat de Nederlandse reger regering de gegevens zo snel mogelijk boven tafel krijgt... zodat er alsnog belasting kan worden gegeven, zo nodig met terugwerkende kracht. De ex-SS'ers hoeven nu alleen maar belasting te betalen als ze zelf hun inkomsten opgeven. Drie astronauten hebben in een recordtijd het internationale ruimtestation ISS bereikt. Een Soyuz-raket werd gisteravond gelanceerd vanaf ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. De twee Russen en een Amerikaan reisden in minder dan zes uur naar het ISS. Dat is veel sneller dan voorheen, toen de reis nog zo'n twee dagen duurde. De kortere ruimtereis naar het ISS is mogelijk door aanpassingen aan de boordcomputer van de Soyuz-raket. Die hoeft nu niet meer permanent in contact te staan met het vluchtcentrum in Moskou. De drie astronauten zullen ruim vijf maanden in het ISS doorbrengen. Het weer droog met een paar graden vorst. In het noorden mogelijk wat winterse neerslag. Overdag in het noorden bewolkt en misschien nog wat lichte sneeuw. In het zuiden is het droog met ook wat zon. Dat wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ik, zit, ik ben nog helemaal een beetje bedust van de verdrietigheid van het liedje... Ze hebben je niet meer nodig van Sietse Dolstra dat ik zojuist draaide hier op Radio 1. Het is echt uh, inhoudelijk een verdrietig, maar wel erg mooi liedje. En je hoorde het dus net bij Nachtzuster van Omroep Max... Nu is het tijd voor heel iets anders, namelijk disco, maar niet voordat ik eventjes heb voorgedragen welke vragen nog helemaal niet beantwoord zijn, want daar mag natuurlijk over gebeld worden naar 0800 1121 of gemaild naar nachtsuster@omroepmax.nl of getwitterd via nachtzuster. of eventjes iets roepen op de chat mag ook via omroepmax.nl/nachtsuster en dan even de chat aanklikken. Even kijken hoor, wat we inhoudelijk nog zoeken. Nou, een antwoord op de vraag van Freek Tieleman. Uh, als het vriest, kan het dan ook mistig zijn? Want de waterdruppels die bevriezen dan natuurlijk. Maar is het mogelijk dat uh, vriezen en mist samen gaan? En zo ja, hoe kan dat dan? En uh, meneer Franke, die dus een duif bij zijn staart greep... en uh, tot zijn verbazing met die staart in zijn handen stond... die wil uh, graag weten of dat gebruikelijk is. Of kan een duif zomaar besluiten als ze staartveren los te laten. Nou, Mensen met verstand van duiven, bel ook even naar 0800-1121. En verder zijn alle vragen wel redelijk beha behandeld. Misschien dat er nog iemand iets wil en kan zeggen... op de vraag van Jan van Buiten over de klemtonen. Hoe kan het dat bijvoorbeeld Leeuwarden... door de een Leeuwarden en door de ander Leeuwarden wordt genoemd. En Westerbork, Westerbork of Westerbork. Nou ja, dat soort dingen. Bel even naar 0800-1121. En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook welkom. En dan is het nu 4 over 4 En dat is traditioneel het moment op Radio 1 bij Nachtzuster. Bij Omroep Max dat we de disco aanzetten. En in dit geval is het geworden Grupo Sportivo. En Disco Really Made It. Bedoelen ze eigenlijk heel iets anders mee trouwens. Hé, lekker. But she couldn't sing It was a queasy production Disco really made it, Grupo Sportivo, was dat met een uh, lichte ondertoon van de klacht... dat ze eigenlijk liever niet hadden gehad dat uh, Disco het zou maken. Maar Disco maakte het wel en dat deed Disco ook hier bij Radio 1. Robert Nieuwenhuizen, goedenacht. Ja. Hallo, Robert. Oh, niet ja, uh. Ben je er nog, Robert? Nee. Hé! Hey. Hey. Goed. De radio staat bij Robert zo hard dat we een soort uh, een galm krijgen. Wat wel leuk is op zich. Hé! Hey. Oh, heb je me nu uitgezet? Ro Robert, je bent al twintig minuten aan het wachten. Volgens mij heeft hij uh, op drie verschillende lijnen... drie verschillende mensen aan de telefoon. Hé, hey Robert, doe ze de groeten. Goedenacht nog. Mevrouw van den Berg. Ja, dat ben ik. Hallo. Ik heb het toevallig over die klemtoon. Uh, ja. Die moet zijn op de derde lettergreep van achteren. Kijk, ik dacht al, er moet toch altijd een soort regel voor zijn... Ja, dat is zo. En heel ja. toevallig, uh, ik, uh, mijn vader woonde vroeger op de Matenalaan laan <laughs> En zei altijd ik Matena-laan, want dat vond ik veel logischer. Ja. toen legde mijn stiefmoeder mij uit, nee, het moet op de derde lettergrip van achter zijn. Matenalaan laan okay. Dus dat geef ik je dan maar door. Maar dat zou dus betekenen dat het um, Hogeveen is, uh, uh, uh, uh, Leeuwarden, ja. Westerbork... Ja. Uh, ja, dat, gaat, dat, dat doe ik niet onaardig zo. Het is inderdaad een handig ezelsbruggetje. Ja. Maar dan komt er vast wel weer iets wat, uh, waarvan, waarvan je zegt. Ja, maar daar is het dus weer niet passend. Nou, dat kan best. Is het wel ridderkerk dan? Uh, ridderkerk? Ja, dat zou officieel zo moeten zijn. Maar dan zal er wel weer een bepaalde regel zijn. Dat als het laatste woord een uh, ook, uh, ook zelfstandig. Uh, op zichzelf staande toevoeging zou kunnen. Weet je, zo'n lastige bijregel is er altijd dan weer. Ja, dat kan, maar ik vind de ridder, ridderkerk niet zo slecht klinken. Ridderkerk? R het is toch ridderkerk? Nee, het is ridderkerk. Nee, het, ja. is, in, het is gewoon ridderkerk. Nee, u heeft ja. gewoon helemaal gelijk. En Amsterdam? Amsterdam, maar het is niet mevrouw nee. <lacht> <lacht> de Van den me Berg. Van een voorvoegsel. Hoe zit het dan met de kalsingel? Nou, cool, net zoals je het zegt, cool single, Twee, ah, ja. twee lettergrippen erachteraan. Oh, dan delen we het gewoon stiekem een beetje in tweede ook, hè? Call single. Het is niet ja. Call single. Ja. Het, is, het wordt wel ingewikkeld, hoor, maar ik, ik ga erop letten. Dank u wel. <laughs> en over Jacques Brel, Ja. er was een keertje, een, hij had een optreden in Amsterdam. Ja. En toen was hij heel klaar, want hij dacht dat hij gevraagd werd voor een groot theater. En het was in een of ander Agenhebbes theatertje. Ach, en toen was hij er zo boos op, hij werd professioneel gezongen. Ja. Een prachtige performance van, pa, van de vreselijk uh, te transpireren. <laughs> maar hij was zo kwaad, dus het kan best zijn dat hij daarna geen Nederlandse liedjes meer wou zingen. Ja, dat, dat hij dacht van, nou ja, als niet... Maar was u erbij dan, in die kleine agenebbers? Nee, ik op de televisie jaren later. Oh, als awesome zijn beste performance was dat hier in Amsterdam. Ik weet niet of het Melkweg was, of weet ik veel waar. Oh, niet onaardig uh, stulpje trouwens, hoor, de Melkweg. Ik weet niet waar hij was, nee. maar hij vond het zo minderwaardig achter een <laughs> klein theatertje dat hij daarvoor gecontacteerd was. Daar was hij heel verontwaardigd over. Hmm. Maar ik weet niet waar dat was. Goed, ik, uh, ik heb het genoteerd. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Ja, en als je nog een liedje over een duif weet, die van, uh, ton, uh, van Toon Hermans oh. over de duif is dood. Ach, nou we hadden het net nog met uh, Sietse Dolstra ook over, over Toon Hermans, inderdaad. Ja, maar die heeft dat en dat vind ik zijn beste stuk. Ja, maar dat is wel echt, dat is echt, dat is heel zielig ook. Ja, maar zo revelerend. En er zijn zoveel mensen uh, van andere lagen. En dat, ineens hoor je dan die zin: de duif is dood. En die <laughs> hebben dat allemaal dan gehoord. Ja. Veel mensen kennen dat nog. Ja. Nou, dank u wel. Ook okay. voor de suggestie. Dag, mevrouw Van den Berg. Dag. Dag. Ja, mijn naam is Jack Beemelman. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Dan wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen? Ja, uh, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken... ...voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen. Alleen uw naam, alsjeblieft. Oh, maar ik wil even hartelijk danken voor het schrijven dat ik heb gekregen Om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen. Voor... Alleen uw naam graag, alstublieft. Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman. Met een T. Oh, dat mag niet uit. En uw leeftijd. Leeftijd is 64 jaar, so, <tie> Wat heeft u voor een nummer? <tie> uh, telefoonnummer, bedoel ik? Nee, uw nummer. Uw act. U uh, bedoelt, uh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Uh. Meneer, ik ben goochelaar. Ik, ben, uh, ik heb een goochel en tovernummer. Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk? Oh, heel graag, dank u wel, alstublieft. <lacht> uh. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel geschworven in het buitenland, in de variété, de met het goochelnummer. Onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Toen komt mijn vrouw van damals, die heette Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd. Niet? En zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet? Nee. Oh. Ja, ik heb speciaal meegenomen een paar mooie kritieken. Zeg ik maar even boven in het hoopje komen, met u misschien... Nee, dank u wel. We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochel -nummer. In de eerste jaren van de oorlog, dan had ik nog een uitgebreid nummer... met 24 konijnen <lacht> en met 12 witte duiven. Maar ja, dan is de hongerwinter gekomen. Mijn... <lacht> dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Niet? Nou, als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen. Maar er was geen vaaie team meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer. Juist. Jawel. <lacht> u kunt beginnen. U heeft twee minuten. Ah, oh, meneer, ik kan toch niet in twee minuten, dan kan ik toch niet een hele... Dat hoeven we niet te zien. Dan begint u maar... Dank je wel, alsjeblieft. <middels> <middels> Moment, de hoed wil niet open springen, meneer. <middels> <middels> <middels> Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen Maakt niet uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken, is geen verschil. Het druk met het ei. to follow me there. <laughs> Een balletje in het ja. De balletje en het troorstopje. Het witte dopje is afgevallen, meneer. Nog een druk met een ei. Een stuk van boodje afgewarmd. Met de Doef. Doef is tot. De duivel heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duivel moet fladderen, meneer. Ja, ja. uw tijd de zon. U kunt nu wel gaan. De tijd de zon? Ja, u hoort nog wel van ons. Dank u wel, alsjeblieft. Als je mijn misschien nodig heeft voor een programma, want ik wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel. Dag meneer Hartman. Oh, dag meneer. Hoe was de naam ook weer? Bemelmans. Jack Bemelmans. Nooit van gehoord. Ach ja, het, het was een conferentie van Toon Hermans... die natuurlijk met het beeld erbij nog veel grappiger is. Maar het grappige is met Toon Hermans vaak ook... tenminste, ik moet altijd weer lachen van die, die ene mevrouw... die altijd waar Toon Hermans ook optrad in het publiek zat... en nog harder lachte dan de rest. En het is natuurlijk een schijnend prachtig stukje uh, conferentie. De Toif is dood, van Toon Hermans was dat. Ellie Smit, goeienacht. Ach, met Ellie Smit nog een keer Ik heb twee antwoorden... Ja. Uh, over de, over de, de vorst en de, en, de, en de mist, of dat samen kon gaan. Ja. Dat, dat is dus samen, want dan heb je rijp op de bomen. Ja, maar dan heb dus je ook nog mist. mist. Ja, maar die, ja, maar die mist die bevriest. Ja, dus is er geen mist meer dan als er rijp is. Nee, nee maar volgens mij kan die combinatie niet... Je hebt mist en als dan het dan vorst komt, dan wordt dat rijp. Ja, precies. Je... Nou, maar dat is eigenlijk de vraag van Freek. Kan er dan nog steeds mist zijn? Maar voor, jij zegt dus dat kan niet. Nee, dat, volgens mij kan dat niet. Nee. Hm. En, en over die duif, ja. dat komt door de stress. <laughs> de, laat hij dan zijn staart los? Nou, het ging niet zozeer om die staart, zei de meneer, over de veren. Ja, maar staartveren. Dat, dat, ja, dat, uh, dat, dat komt door de stress. Ach, dus het was eigenlijk toch wel de schuld van meneer Franken. <laughs> nou, dat vond hij niet leuk, maar uh, ik denk wel dat het daar dat, wel dat nou door de stress. Die conclusie kunnen we eigenlijk wel trekken. Ach, ja. Nou, nou, de duif was in ieder geval niet dood, dat scheelt dan weer. Nee, precies. Ja. Dankjewel, Ellie. Alsjeblieft. Goeienacht weer. Ja, <laughs> Doei. Ook. Doei. Hi. Richard Parera, goeienacht. Hallo. Hallo. Dag Richard. Interessant programma, joh. Ja, ja dat, ja, dat verbaast mij ook. Met een lachende traan en zo. Met ja. een lachende traan, ja. Ja, ja. ja ik heb uh, een vraag over muziek. En oh. ik heb nog even, ik wil iets zeggen over die duif uh, <laughs> straks. Nou, die vraag over die muziek. Want ja. uh, je bent erg met uh, uh, muziek verweven. Dat vind ik altijd leuk, hoor. Ik vond het mooi. Gelukkig. Ook weer, als wat je gedraaid hebt. Het gaat over Walter Trout. Ik weet niet of je dat iets zegt. Walter Trout? Ja, nou, dat is een brood, gitaar. gitaar is. Yeah. Ja, ja, ja, ja. En die heeft een, een album gemaakt. Ja. Yeah. En dat heet No, no More Fish Jokes. <laughs> Goeie en, en titel. <laughs> dat, ja, no, ja, ja, leuk hè. Yeah. En er staat een, een, een, een onder andere, dat heeft twee nummers, maar één nummer dat springt eruit: dat is The Girl of the North Country Line. Ja. Yeah. Nou. En wat doet die man dan? Die begint op die, op die bluesgitaar te spelen. En op een gegeven moment weet hij dat om te toveren tot een gitaar. Nee, tot een uh, viool, huh? sorry. Oh, ik wou net zeggen, ja. Ja, ja, die gitaar, die tovert hij om tot een viool. Dat, klinkt, dat is net of hij op een viool... Als je je ogen dicht zou doen, dan denk je, nou, staat iemand viool te spelen? Ja, ja, ja. Nou, da, da, da, mijn vraag is, dat, ik heb er twee vragen over, hoor. Mijn oh. eerste vraag is, oh. hoe krijgt hij dat nou voor elkaar? ja. Nou, en mijn tweede vraag is, is die, want volgens mij, ja, Gary Moore, de, de, de overleden, inmiddels helaas overleden Gary Moore, die heeft in een van zijn laatste album's heeft hij een tribute gedaan, Jimi Hendrix. Mm. Die komt aardig in de buurt, moet ik zeggen. Maar, dus mijn tweede vraag is, zijn er nou meer van die bluesgitaristen die dat, die dat ook kunnen? Ja. Want daar, daar zou ik erg in geïnteresseerd zijn, want ik, dat, ik vind dat zo schitterend, <laughs> dat iemand zo met de gitaar kan spelen. Nou, ik had, toevallig had ik laatst, uh, dat was dan bij de collega's van Radio 6, had ik een uh, saxofonist aan de telefoon. Ja. En nou weet ik niet meer wie het was, wat natuurlijk heel slordig is. Wie was dat nou toch? Nou, ik weet nou, dat het maakt niet uit, maar vertel je verhaal. Ja, maar goed, maar die, die had ook een, uh, een nieuw album gemaakt en uh, daar ja. ging ik een nummer van draaien. En die zei, <coughs> heb je die gitaarsolo gehoord in, ja. het, uh, uh, uh, uh, in het nummer? Ik zeg ja, dat ja. was dat die en die gitarist? Nee, zegt hij, dat was ik op mijn saxofoon. En daar was hij ja. zelf ook heel trots op. Ja, knap dat. dat hij het uh, ten horen kon brengen, inderdaad, uh, via de saxofoon. Dus het is, ja, dat, dan moet je je instrument inderdaad erg goed uh, beheersen, wil je zoiets kunnen. Ja, nou, ik, de, de, de, of je dat nou, of dat nou beheersing is, dat vraag mm. ik me eigenlijk af. Of dat, dat er allerlei elektronische trucjes achter zitten. Dat nou, kan natuurlijk ook, hè? ja, dat zou kunnen. Ja, want je hebt wel je wapendalen, hebt, je hebt en, uh, enfin, uh, ik heb vroeger ook wel eens gitaar gespeeld... Daar heb je allemaal van die, van die voetpedalen dan haal je de gekste dingen eruit tegenwoordig. Maar de, die, die man die googelt ermee, want de, de, de, de, de ene dertig seconden dan en dan gaat hij weer over op zijn bloesgitaar en dan is het in één keer weer een viool geworden. En dan denk ik van, hoe krijgt hij dat voor elkaar? En in mijn beleving, dat, dat wil ik je wel vertellen hoor, ik heb... Mm. Qua muziek uh, iets op een uh, NAS schijf, dat is zo'n terabyte schijf, weet je wel, via ja. netwerken. Ja. Ik heb zo'n 49.000 muzieknummers, uh, oh. bijna 50.000. En ik, ik, ik kon bijna, be, behalve Gary Moore, die was er ook goed in, mm. bijna niemand tegen die dat op die manier even hè. Maar ja, misschien kunnen ze het wel, Hendrix, maar denken ze van ja, ik speel, ook... speel niet voor niks gitaar. Jim, Jimi Hendrix was natuurlijk ook een fenomeen. Ja. Maar die, die, die, die, die speelde de gekste dingen. Dat, die kon uh, zelfs met zijn tanden nog gitaar spelen, hè? <laughs> Heb je dat zelfs gezien? Dus nou ja, dat... maar het is maar wat je wil ook, natuurlijk. Ja, maar het, ik, ik, ik vraag me gewoon af. A, uh, dat waren mij twee vragen. Ja. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Is ja. dat iemand die daar een, een oplossing mee Is dat bereid? technisch B, of doet hij het zelf? Ja. Zijn er nog meer van, uh, andere Walter Trouts-achtige <laughs> types die dat ook kunnen? Want daar zou ik erg in geïnteresseerd zijn, want... Ik ga op zoek, Richard. Nou, dan, als iemand het dan weet. Even, als er is, nog even die opmerking over die duiven. Ja. Dat, uh, dat stressverhaal dat kan uh, heel goed kloppen. Maar. Uh, de voor, uh, ja, maar uh, op het moment dat je bij een duif dat uh, uh, voor elkaar krijgt, om die staartveer eruit te trekken. Mm -hmm. dan is die duif ook op datzelfde moment. dan vliegt die wel weg. Ja. Maar die is stuurloos geworden, hè? Oh ja, want hij is natuurlijk dat... zijn roer kwijt. Juist. Kijk, als je de achterkant van een vliegtuig beschadigt door ja. al die uh, ja dan, dan, dan kan dat ding ook niet met een links En maar jij de... denkt nu dat die duif zonder staart al rondjes vliegend nog uh, in de tuin nou, die, die, die, kan, die kan in principe alleen maar rechtuit. <laughs> nou, ja, dan kan hij ja, een heel eind. Het, ja, maar goed, ja, maar dat is doof. <laughs> ja. ja, dan Ach, moet goorstie. je stil op een boomtak gaan zitten wachten. Het is wel zielig. Tot die staart wel aangegroeid. Nee, ah. maar die, die, die, is, die, is, ja, die is ontdaan van, van, van, van zijn besturingselementen. Dat is natuurlijk uh... het gevolg, ja. Ach. Natuurlijk, want dat, die, die staart die gebruikt hij. Kijk, die vleugels die gebruikt hij om te vliegen. En die staart, dat is gewoon zijn richtingroer. Dus hij moet nu rechtdoor tot hij bij een boom komt? Nou ja, en dan gaat hij in recht... die boom ja, zitten en dan de... moet hij keren? Ja, dat hangt er vanaf. Nou ja, ik, ik denk dat dat beestje op een gegeven moment uh, ten dode opgeschreven is. Nou, partijen. toch? Ja, het doet me een ja, beetje dat... denken aan wanneer ik ga kolven. Oh ja, ja jij dus, bent ook te lui om te bukken. Nee, nee, dat is het... Nee, nou, dat is goed, een andere vraag. begonnen maar, met knikkeren en nou, Ja, oké. Okay, nee, nee, maar, maar uh, met midgetkof, dan, dan, dan sta je uh, vlakbij, uh, Hoe heet dat? Waar je uiteindelijk uh, naartoe moet. De uh, hole in one. Dus dan sta je bij de... de heet dat de hole? Zal wel. En dan, ja, dat heet een hole, ja. Nou ja, En dan moet je nog, een, de, dan moet je nog 20 centimeter, zeg maar. Ja. En dan gaat het er net langs bij mij, dat ik nog twintig ja, slagen nodig heb. Ja, en, en dan moet gebeurd, ik nu ja. ook een beetje denken aan die duif... dat hij dus ergens naartoe wil en dat hij dus niet kan sturen. Dus dat hij iedere keer weer even moet mikken... hoe hij er in een rechte lijn ja, naartoe dat, kan. Dat, dat, nee, maar precies... Kan heel lang dat duren dat, voordat hij in het volgehuisje nee, is. maar natuurlijk. stel je voor dat, dat je... Dat, ik weet niet of je een rijwijzer en auto hebt, maar ga er uit En dan, dan zit je in je auto en dan haal ik het stuur eruit... En, ja. Hoe, hoe ga je dan naar links en naar rechts? Dat gaat niet meer lukken. Ja, dat zou ik ook erg onaardig vinden van je. Nee, maar ik ga het ja. niet doen hoor. Maar ik nee, het. dat vind je veel te aardig voor. Nee, precies. Ik nou, ik heb een beeld. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Hè. En okay. uh, een fijne voortzet ik nog hè, van dit mooie programma. Ja, ik ga mijn best doen. Dag Richard. Dag, hey, hè. Hoi, Dag. hoi, doei. Het duif moet natuurlijk naar, niet naar een maar een duiven even Even voor de duidelijkheid. Van de duif naar de gans. Wim Gans, nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Die dijf komt nooit meer in zijn til. Ach, Wim toch. Want die gaat over de kop. <laughs> Ook nog eens niet een vliegen. keer. Die kan, niet, die kan niet meer vliegen. Die is ze evenwicht dan... kwijt. Juist. Maar dan kan hij toch lopen? Dat is een horizontale... Ja, lopen kan hij nog wel. Maar dat is een horizontale besturing in de lucht. Ja, ik snap het. Goed zo. Maar daar bel ik niet voor. Nee. Ik heb het, uh, het verhaal van Freek over zijn uh, mist en zijn ijzel enzovoort. Ja. ja. Als het ijzelt, ja. dan is uh, de regen, het water wat valt, ja. is al onder nul. En zodra het ergens of op de grond botst, kristalliseert het uit. Nee, maar als het onder nul zou zijn, dan zou het uh, hagel zijn. Nee, dat oh. is nog steeds vloeibaar. Oh. Nou, als jij het zegt. Dat, dat, is, dat noemt men onderkoeld. Dat is oh. al onder het vriespunt, maar het ja. is nog steeds vloeibaar. Oh. Maar zodra het dus de grond raakt, dan kristalliseert het uit en stolt het. Oh ja. En daar gaat de rest van het verhaal ook over, want een stof heeft drie fasetoestanden. vast, vloeibaar en gasvormig. Neemt u water maar. Ja. Ijs, water en waterdamp. Het. Het andere verhaal van als het uh, noem ik dat, mist. Ja. Dat is waterdamp. Ja. Dus dat is water in gasvormige toestand. Ja. Maar als het koud wordt, dan blijft het toch niet in gasvormige toestand? Wat zegt hij nou? Nou, als, als waterdamp, als je dat koud maakt, dan blijft het toch geen gas? Waterdamp blijft waterdamp oh. alleen. Alleen, als het zo koud is dat het iets raakt, ja. dan rijpt het. Ja, precies. Dus en het rijpt kan het. misten, maar als, het een boom als de mist de boom raakt, dan wordt het rijp. Dan wordt het rijp. En dan krijg je van die mooie kristalletjes die aangroeien. Ja. Maar dan en kan dan nog ik... steeds de mist voortbestaan. Ja, de mist is een wolk die heel laag hangt. Ja. En van wolken hebben we zat. Zolang er nog waterdamp in de lucht is, hebben we wolken. Ja, maar ook als het vriest. Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Ja, nou, Maar zodra het in contact komt met iets, dan ik... rijpt het. En wat noemen we dan? Aanrijpen. Hoppakee, ik kan de vraag afduiven. Uh, Goed zo. Zo, is ik gebeurd. Een... Wat zeg ik je? Ik nog verder. Oh ja, geheel en al hetzelfde, Wim. dankjewel. Goed zo. Dag. Hans Koevoet, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Uh, ik rij al heel lang auto en ik doe regelmatig wel zo'n... Uh, autolampje vervangen voor, oh, yeah. en er zit meestal zo'n beschermdingetje bij om dat niet met je vingers aan te raken, maar oh, yeah. daar heb ik vroeger een vriend gehad, die zijn vader, die werkte op een uh, gloeilampenfabriek in, in Nederland, yeah. en die vond het ook echt maar flauwekul, want die denkt van ja, waarom zou je dat met zo'n roestje moeten pakken, want het wordt daarna wordt het loei heet, yeah. en als je het met je vingers vastpakt, dan brandt het in dat glas en de meest Wondelijke verhalen hoor je dan, yeah. glas dat smelt bij mij pas bij 1400, 1500 graden. Oh, yeah. En uh, wat ik denk, hoe kleiner het lampje is, hoe meer hitte er vanaf komt en dat de levensduur daardoor bepaald wordt. En nou is mij de vraag, uh, kan iemand mij nou eens even zeggen of dat nou daadwerkelijk, uh, dat je het met je vingers vastpakt, dat de levensduur minder wordt. Yeah. Of dat het langer is, maar ik heb zo het idee uh, dat het nou, bij mij altijd hetzelfde is. Maar hebben we het nou over gloeilampjes of over halogeenlampjes? Ja, van die halogeenlampen of ja. Ja, glo gloeilampen eigenlijk ook niet. Ik weet niet uh, wat er vroeger in zat, van die bolletjes, maar nu zijn het van die halogeen en uh, van die gaslampen. En... Ja. Nee, ik vind het een heel raar verhaal, want ik denk maar zo hoe kleiner het is, hoe warmer het wordt. Mm. Hè, want het, daarna, als je het als de lamp brandt en je probeert met je vingers vast te pakken... Nou, dat, dat, ja, dat, wordt kun je, al dat wordt sowieso afgeraden. Ja. ja. ja. Maar waarom? Ik, ik denk, glas dat smelt bij, 100 of bij 1500 graden. Wat, wat, wat, wat, ja, maar het gaat leeg. niet om smelten. Het gaat om uh, uh, uh, dat, de, zeg maar, uh, uh, dat het heel blijft. Daar ja, gaat dan, het om. Ja, maar er gebeurt toch niks mee? Ik bedoel, het, het is toch glas? Ja, maar als je het aanraakt, je hebt toch altijd wel een beetje vettigheid? Of, uh... Ja, maar dat brandt er toch zo vanaf? Nou, nou, dat denk ik. Ja, maar het, zelfs als het er afbrandt, dan verandert wel het gedeelte waar, het, uh, waar de vettigheid zit... ten opzichte van de gedeeltes waar geen vettigheid zit. Zou kunnen, maar... Lijkt ik, mij. Ja, je vingers zijn een beetje, een beetje vochtig... maar dat, dat hoeft niet altijd uh, vet te zijn. Maar ik, ik, ik denk dat de, die zegt, van dat, dat brandt erin... Nou ja, dat, dat, dat brandt er niet in. Want ik zeg al, glas, dat is van hoge smeltemperatuur. En, en ik denk dan misschien dat het alleen de hitte die erin zit, dat die dat ja, een beetje moeilijker kwijt zou raken. Maar ik denk meer dat er wat meer uh, verluchting in zou komen in de, in de reflector zelf. <laughs> uh, dat er de warmte meer uit kan. Dat dan ook de, de, de, de levensduur veel langer wordt. Nee, dat lijkt me onzin. Nou, weet ik niet. Dus jij zegt als je een halogeenlampje lampje eventjes aanraakt... dan wordt de levensduur langer? Nee, nee als je de, de lamp erin zit en het zit afgesloten... Ja. Dat, je, dat, je t, dat het meer verlucht zou moeten kunnen worden... omdat de, die, die ruimte die erin zit, heel erg klein is. En de hitte die is heel erg groot. Ja. Maar dat nou, zou dat de levensduur dat... dan toch niet... Nee, dat verlenen. is niet zo. Maar het gaat erom uh, waarom als ik dat vastpak... Dat ze zeggen dat het dan minder wordt, terwijl de, de lamp in, de, in, in het huis zit, van, van, die, van die reflector. Nou, ik vind dat die temperatuur best wel warm wordt. Ja. Uh, maar als je dat nou een beetje zou verluchten, dat de levensduur misschien daar ook mee langer kan worden. En, en dat is mijn, mijn vraag. Goed. Nou, als er iemand even wil bellen over de lampen naar 0800-1121, dan uh, kan dat helemaal gratis zijn voor niks. Ik ga mijn best doen, Hans. Dankjewel Astrid. En niet aan de lampen zitten, hè? Nee, ik ga zo okay. weer Heel goed. Goedemorgen. Dag Astrid. Doeg. Goedemorgen. Joyce, goeienacht. Hoi Astrid. Hallo. Uh, de mist. Ja. Het is mist in de, in de winter, hè? In de, als het uh, vriest. Ja. Nou, het kan, want ik heb het gezien. Oh. <laughs> ja. <laughs> ja, dat je, dat je dat het, ook het ook nog weet. Nou, dat zie ik hier regelmatig. En zeker afgelopen winter. En, en trouwens, de afgelopen winters, moet ik zeggen. Maar ik zit hier ook wel behoorlijk in een soort van gebiedje, op een soort van moeras. Op een soort van moeras, waar zit je? Arnhem. Arnhem oh. Zuid. Ja. ja. En dat is een beetje een drassig gebiedje waar wij wonen. Er is altijd water overal om ons heen. Ja, ja, water, ja echt alle, alle grasvelden om ons heen zitten altijd plassen met water op. En, en er is echt heel veel moeras hier vroeger ooit geweest. Daar hebben ze een wijk op gegooid. Ah. Nou, daar wonen Ja, dat hebben ze gedaan. Ja. Maar er is hier altijd, dat zie ik altijd, zomer, winter, maak niet, nou niet altijd, want er zijn, ja, natuurlijk niet altijd, maar heel vaak toch wel dat er, uh, ja, altijd smorgens in elk geval een soort van condens, ja, haai moet je het maar noemen, en dat kan mist lijken. Als je erin zou rijden, ja, dan lijkt dat mist, dat is geen mist, dat is haai. Oh, ja. En dat is in gewoon condens en ook sneeuw en ijs kan condenseren. Daar is een andere naam voor. En dat heeft te maken met als het nou genoeg droog is in de lucht. En nou, als het goede droge vorst hebt, kan het zeker condenseren. Oké, okay, dus we hebben nu hebben we hei, rijp, mist. Ja, het is ja, alle mogelijkheden. Dat, dat, dat heeft te maken met luchtvochtigheid. Hoe, als, het, als de lucht heel vochtig is, dan, dan blijft het allemaal in. Dat we plakken aan gras en aarde en de takjes. Maar als het heel, heel droog is. Ja. Dan gaat het inderdaad wel uh, op een gegeven moment toch weer condenseren. Ik weet niet of je het zelf... Nee, dat moet je zelf ook wel mee hebben gemaakt. Met een echt hele droge vorst. Dat er ooit sneeuw hebt gelegen. En dat ja. lost zomaar toch op. Dat, dat gaat toch weg, zonder dat je me iets doet. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit op gelet. Maar als jij het nee, zegt, nee. geloof ik het... Ja, nou, ja. Oh, jij bent heel goed geloven Ja, nee, maar ja, dit is, is eerder ter dat... sprake gekomen. Dan krijgen we weer discussie over sublimatie ja. en uh, dat soort dingen. Ja, sublimatie, ja. Dat, dat is dat woord wat ik zocht. Achter. Ja, daar hebben we het een keertje eerder over gehad. Maar als, dat... je, als jij zegt dat er mist kan zijn op het moment dat het vriest... Ja, dat kan. ...en af dat je het zelf met regelmaat gezien hebt, nou, dan kan ja, ik mooi absoluut. de vraag van uh, Freek absoluut. in ieder geval... Ik kijk geval, hier uit uh... een heel wijd stuk weidegebied, ja, weide moerasachtig ja. Ja, hoe moet je het noemen? Maar het mist het, uh, niet, nu. Uh, op dit moment kan ik het niet zien. Nee, want het is donker. Nou, even op het verkeerde... Nou, nee, ik zou oh. het kunnen zien als ik bij het goede raam zou staan. Oh, ja, je kunt niet zo. bellen en bij het goede raam tegelijkertijd staan natuurlijk. Ja, dan moet ik even opstaan en erheen lopen. En zit... het... Je ligt zo Gaat lekker ik... warm. Ik... Ja, ga nu ja, maar even ja. kijken, want nu ben ik toch een ja. beetje benieuwd. Ja. Ja. Dan loop ik even naar de voorkant. Gelijk. Oh, koud. Ja. Laat... Nee joh. Doe even, ik even slof je slof Ik kom alleen maar even naar een andere kamer. Oh, heb je het hele huis gewoon warm terwijl je in bed ligt? Nee, ik leg niet een beetje om. Oh, oké. Okay. Ik ben gewoon lekker uh, een beetje nog een beetje wakker. Nee, Tuurlijk, het is, is tenslotte ja, pas tien nee. over half vijf. Net erom. Nee, ja. ja, maar we dat hebben we lekker een lang weekend. Nee, er is uh, hier niks aan, het is dus kraakhelder. Oh, nou. Nee, dat... het is echt, uh, Nee, ik kan zelfs de brugjes zien met de lampjes. Nee, het is kraak en kraakhelder. Kijk, nou, dan hebben we dat in ieder geval genoteerd. In Arnhem nee, is er het kraakhelder. Is daar geen, geen, geen mist in Arnhem, nee. Maar mist en vriezen kan wel. He, nou, dat is helemaal goed. Dankjewel, Joyce. Graag gedaan. Ga ik lekker heb nog eens... meer dingetjes, maar ik weet niet of je daar nog tijd voor hebt. Ja, nee, maar ik heb zo'n mooi liedje over mist. Over mist, oké. Okay. Ja. Wat, wat, wat liedje heb je? Maar dus we kunnen wel even, maar dan moet je daarna nog op een of andere wazige wijze weer terugkomen bij de mist. Op een wazige lijn? Ja, nee, als we, we kunnen het wel over iets anders hebben... maar dan moeten we daarna met een, zeg maar, een kromme u-bocht weer terug naar het mistverhaal... Of zodat ik mijn plaatje over de mist kan draaien zonder dat ik oh, ja. dat hoeft te ja. forceren. Ja, ja, het zeg maar. ging eigenlijk over die klemtoon, maar dat, ja, misschien is misschien ook iets interessants. Nee, weet je, laten we het gewoon hierbij laten. Ja, Want dan kan ik zo wel, ja. vloeiend over van het ja, verhaal over de, de mist? mist naar de mist. Ja. Zeg maar ja. maar de, ik, ik wil eigenlijk ook heel graag weten waarom je nog wakker bent... om tien over half vijf en gewoon nog aan het ronddartelen. Uh, uh, oh, nou, ik, nou, dartelen, dartelen. Nou, ik hoor jou aardig dartelen. Ja. Nou, dat kan je helemaal niet horen. <laughs> <laughs> nee, ja, nee joh, ik ben gewoon nog lekker wakker. En oh. ik vind donderdag, ik leuker, leuk, en is Astrid en dan gaan we lekker naar de radio luisteren. Oh, dat is een goede reden om wakker te zijn. Ja, toch? Goed. Kijk nog even één keer naar buiten, geen mist. Dit is nee, die kromme nee, nee, U-bocht, nee. hè? Dan Kraak is... ik kraakhelder in Arnhem. Ja, dankjewel, hè? <laughs> Dag, Dag Joyce, we kunnen zien de het de met Toen bescheidenheid een deugd was een kerel zich. Voor tranen schaamden, stelden wij als voetballer niks voor. We hadden zwoegers, harde werkers en maar één enkele faas of abel, dus werd er meer geschoffeld dan gescoord. Waarom? Nevelige avond in het Olympisch Stadion viel op scoren lezen dat er een nieuwe tijd begon. Die avond deed de bal het werk, ging moeiteloos van man tot man en sneed door de verdediging de tegenstandelijk verlamd. Terwijl goedkope godenzonen de sterren van de hemels beelden, zag een flink deel van het publiek geen bal. Waarop het veld, wat vage schimmen, die bezig waren om te winnen. Er werd gejuicht, maar wel, op goed geluk meestal. Totaal voetbal, wereldbeker. Tot die wedstrijd in de mist wist niemand nog hoe goed ze waren. De toekomst was nog onbeslucht. Alles gaat zoals je hoop Gelukkig staat wankel op één been, maar één ding pakt geen mensje af, Ajax Liverpool 5-1 na afloop waren er geen rellen, geen analist die kan vertellen, wat je ook met eigen ogen niet kon zien. Worden, voor zaken luizig meester maakten. Van elke schijnbeweging in een team. Wat blijft zijn eeuwige momenten. De dieptepas waarvan je smult. De vrije trap of de omhaal. Die zich in de kruising krult. heet het nummer van Herman van Veen. Ton Gevers, goeienacht. Goeienacht. Hallo, Hallo zeg het eens, Ton. Ik had eerst netjes gevraagd of het onderwerp klemtoon al uitgeput was, maar dat was nog niet. <laughs> en terwijl ik zat te luisteren heb ik ook gevraagd over die meneer van die lampjes. Nou, kijk eens even. Dan kunnen we de heleboel ja. weer afstrepen. Kunnen we eerder naar huis vanavond? Ja, ja, daarom. Vragen we of Lara of Marcel wat eerder willen beginnen vandaag? Ja, ja. ja. <laughs> kan altijd hoor. Zeg het maar. Kijk, wat die klemtonen betreft. Ja. Ik ben een beetje in het programma ingevallen vanavond. En ik hoorde die mevrouw die uh, zei. Uh, de klemtoon ligt op de derde lettergreep van Ja. Nou, er heeft volkomen gelijk in. Ja, maar. Nou, nee, niet zozeer maar. Oh. Als het vier lettergrepen wordt, dan wordt het weer iets anders. Maar komende zondag wordt mijn grote ergernis weer waarheid. Want dan heeft iedereen het over de eerste, paasdag... de, eerste de eerste paasdag. De eerste paasdag. De eerste paasdag. Ja, de eerste paasdag. Nee, maar iedereen zegt toch eerste paasdag. Niemand zegt toch eerste paasdag. Je zegt toch niet, ook niet tweede kerstdag? Nou, dan moet je eens op de omroep luisteren. Echt waar? Doen ze de dat omroep. bij de omroep? Ja, echt waar. De Oh. Nee, maar ik hoorde ook leuke voorbeelden voorbij komen. De koolsingel. Ja. Of de koolsingel. Koolsingel. Kool en ja. uh, mevrouw van den Berg, daar had jij. Ja, <laughs> ja. Nou, in het Nederlands is het inderdaad van den Berg. Want het ja. zijn drie woorden. Ja. Maar in het Vlaams is dat weer anders. Hè. Dan schrijven ze het aan elkaar. En dan zeggen ze inderdaad van den Berg. Oh ja, dat zeggen ze in. Ze zeggen ook uh, Adje Vandenberg. natuurlijk. Oh, Adje. Ja. Nee, Atje Vandenburg, niet Atje ja, Vandenburg. Nou, ja. Ja, verwarrend wel. allemaal. Nou. nou. Ja, dus, uh, maar volgens waarom, mij uh, het klopt niet altijd. Het klopt niet. Uh, op straatnamen is ook een zijn er ook uitzonderingen. Uh, het is single, want die is genoemd naar iemand. Mm -hmm. En dus ligt de nadruk op de naam. Ja, maar het zou ook de weg of de steeg kunnen zijn. En het is de single. Nou, dan is het nog koolsteen. <laughs> Want dan is het genoemd naar kolen of zo. Of, uh, oh ja. Niet, niet veel. Ja. Maar er zijn uitzonderingen, hè. Bijvoorbeeld het rokin in Amsterdam. Ja. Dat wordt nooit rokin. Nee. Want dat is al uit de 16e eeuw, uh, is daar zo overgeleverd. En ja. dan mag dat blijven bestaan. Ja, zo af en toe, dan uh, maken we een uitzondering. Ja, natuurlijk. Maar het blijft met taal toch altijd. Taal moet je proeven, hè. Ja. ja. En, en zelfs met de Paasdag ja. zijn er ook nog mogelijke uitzonderingen. Want als je het hebt over Paasochtend, Paasmiddag of Paasavond. Mm -hmm. Als je daar de nadruk op hebt leggen op het tijdstip van de dag. Ja. dan mag je het, de, de klemtoon later leggen. Dus is het nou, is het nou uh, aanstaande zondag, is het dan uh, Paasweekend of Paasdag? Nee, het is Paas <laughs> Het is paasdag, ja. maar als jij met iemand een afspraak wil maken, smiddags, ja. dan mag je zeggen paasmiddag en niet paasmiddag. Oké. Okay. Maar dat, dat zijn gewoon taalkundige grapjes en dat vond ik wel leuk. Is ook zo. Dankjewel, Ton. Uh, dan de lampjes. Oh, ja, de lampjes. Ja, de oude ja. lampjes. Ja. Ja, die meneer zei, kleine lampjes worden het heetste. Ja? Dat is niet waar, oh. op zich. Oh. Um, hoe groter het vermogen, hoe meer warmte er ontwikkeld wordt. En onze oude gloeilampen, die mocht je rustig met je handen aanraken, want er gebeurde helemaal niks mee. Oké. Okay. En die werden net zo heet. Ja. En die hadden een bepaalde glas samenstelling. En toen kwamen die halogeenlampjes en uh, al die andere lampjes... en daar zitten dus chemische dampen in... Oh. die voor een hogere lichtopbrengst zorgen. Ja. En in het begin hadden ze daar nog niet zo goed glas voor. En dat gold vooral voor autolampen. Mm -hmm. En die moest je met handschoentjes indraaien. Ja. Want... Uh, Zeker in de garages, daar hebben ze allerlei troepen, vet en olie aan de vingers. Ja. Dat kan uh, toch, als het glas warm wordt, in het glas invreten. Ja. En dan krijg je eerder kans op kleine lekjes. En uh, dat is funest voor halogeenlampjes en zo. Want een lekje, daar kan een, ja, dan een halogeenlampje niet tegen. Dan is het gebeurd met de lamp. Ja. Oké. Okay. Maar dat is van de, de oude kwaliteit hoor ik net. Ik hoor net dat ze ja. tegenwoordig wat luxe glas kunnen maken. Ja. Dus dan, uh, dan kan het weer wel. Ja. Maar als je dus een ja. tweedehands lampje koopt. Ja nou... Een beetje oud krakkemikkig uh, ja. lampje. Die zijn er eigenlijk niet meer. Oh oké. Okay. Uh, maar uh, nee, die, die kun je eigenlijk rustig met je vingers vastpakken. En uh, van de levensduur van uh, zeg maar 20.000 uur gaat er misschien uh, 100 uur af. Hmm. Maar dat, dat, dat merk je zelf niet meer. Oh, de okay. laskwaliteiten zijn zo goed dat dat niet echt meer invreet. Goed. He, Sorry? Vroeger wel. Ja, vroeger was je, moest je daarvoor... Nou, hé, Nou, Hans Koevoet ook weer tevreden. Ja. Dus die kan gewoon uh, met zijn vingers aan de lampjes zitten. Zou, voor de zekerheid zou ik er een beetje voorzichtig mee zijn, maar je, het nou, kan wel. Het niet dan. als heet zijn natuurlijk. Nee, dat is sowieso onverstandig, hete een dingen. Maar als je ze plaatst, ja. dan mag je er best aankomen. Hartstikke goed, Ton, dank je wel. Nou, dan hoop ik dat mijn kleinkinderen trots zijn dat ze opa op de radio... Ik, dat lijkt me Hoe heten die kleinkinderen van jou? Stijn en Nienke. Zijn het een beetje lieve kleinkinderen of zijn het een beetje vervelende kleine... Nee, nee, nee, nee. Zijn lieve kleinkinderen? O, nee. de luisterers hebben allemaal kuur, hè? Nou, ze hebben inderdaad allemaal... Hoe oud zijn Stijn en Nienke? Uh, zes en vijf. Oh. En die logeren vandaag bij ons. Liggen ze nu te slapen? Nee, juist niet, want ze waren wakker geworden omdat ik zat te, te, te telefoneren. Niet waar. Het is tien voor vijf en Stijn en Nienke zijn al wakker. Die liggen al nou met oma in bed te luisteren. Oh, dit wordt een hele zware dag voor je, Ton. Nee, daar is het al geweest. Ja, nee, maar hou op, schijn uit. Want nu is het gezellig. En, ja, dat mag ik ook, hoor. Maar tot een uur of, om een uur of elf? Nou, ik mag ze om uh, kwart over acht naar school brengen. Oh, je ja, ben je er vanaf, heeft de juf. Ja, moeten, weet je zeker dat ze naar school moeten, Tom? Want het is goede Vrijdag, hè? Ja, nee, ze moeten toch naar school. Oh, oké, okay. want die van mij hadden opeens vrij. Dat is altijd een verrassing. Houden de agenda nee, niet zo goed bij. wat op school en dat moet ook, want wij moeten naar de matthäus luisteren. Oh ja, dus dan moeten nou, Stijn en Nienke, heel veel plezier op, uh, op school. En jullie hebben een leuke opa hoor, zeg dat maar tegen oma. Ah, dit weet oma ook wel. Nou, wel trust allemaal nog even. Oké. Okay. Dag. Goeie vrijdag, Ton. weer. Dag. Dag. Jan Sillens, goeie vrijdag. Ja, hallo. Hallo. Ik heb wel even uh, over die duif. Dat was ja. Jan Sillens met. Oh. Uh, je komt ook te kampen, dacht ik? Ja? Ja, de ik niet 100 miljoen cellars. opa uh, komt er vandaan? Dus, uh, maar uh. ik wil even over die duif. Ja. Ik heb zelf duiven en ik heb regelmatig een waar van de staat mis dan regelmatig elk jaar wel. Ja. Daar heeft een sperwer of een havik erop gegeven. Wat zeg je? Die, wat heeft ze? Gegeven? Een havik een of? Een sperwer of een havik. Een sperwer, ja, dit is ook Link natuurlijk. Ja. En die pakt dan de staat en die laat makkelijk los. En zo'n duif die vliegt uh, prima nog. Die landt en die uh, gaat links en rechts af. Dat wordt die met verdeling van het lichaam gebrengd, Oh, denk ik. gelukkig maar. Daarom, ik al je even gerust voor... Uh, ja, nou, je voelde dat ik uh, me zorgen maakte, hè? Ja, ik uh, dacht, dat komt niet goed. Ja, gelukkig. Nou, is ja, een heel ik, ik heb nu ook een duif zonder staat. Misschien is het die duif... Misschien is het, het misschien is dat duif ja, die duif ja. die gegrepen is door meneer Franke, ja. Ja, ja. ja. Ik vraag me af wat mijn duif bij hem in huis doet, maar... Ja, die vliegt nog moet... he, gewoon met andere duiven mee, de rondjes en het uh, land op dak en op trok. en uh, is oh. Meer verder. oh, heeft hij ook een naam? Nee. Oh, <laughs> gewoon de duif zonder staart? Uh, ja, maar dat is met een paar weken groeit dat weer aan. Oh, hechelijk. Op nou. twee maanden zie je er niks meer van. Jan, ik voel me een stuk beter. Ja, Dank je wel. Ik had al een vraag als ja. dan, maar, uh, ja. Je mag als drenkeling nooit zeewater drinken, want dan gaan je nieren het begeven. Maar er staat nooit een waarschuwingsbordje bij een salte haringkraam van niet meer dan drie haringen. En met salte drop staat er ook niks op van... Oh. Ja, dat vroeg me af. Hoe zit dat dan? Ik vind ook vooral de inleiding, je mag als drenkeling geen zeewater drinken, vind ik heel mooi. Oh ja... Maar als je drie zoute haringen achter elkaar eet, is dat al zoveel zout dat je er... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, want dan zal er wel een waarschuwing bij staan. Zou je denken? Want ik, je kunt, heb je toevallig een hond of een kat of een cavia. Ik heb ook een hond gehad. Want, want die moet je dus nooit in een magnetron doen. Maar toch staat niet op alle magnetronen van je moet niet de hond erin doen. Nee, nee, maar drie zoute haringen, dat lust ik nog wel achter elkaar maar de, is, volgens mij is het niet helemaal vergelijkbaar met zeewater drinken als je drie dagen op, <laughs> op zee drijft. Maar je moet het inderdaad niet drinken, daar zit wel wat in. Nee, uh, ook zelfs een stokje niet. Uh, dus uh, ja, denk ik van een paar zouten haringen zit toch veel meer zout af. Of... Ja, maar ik neem aan dat je dan uh, verder ook nog wel wat drinkt en eet op een dag. Ja, ja. Behalve alleen de zouten haring. Maar het is, het, het, volgens mij is het niet heel goed voor je nieren. Uh, Zoveel zout. water drinken of zouten haring? Allebei? Oh. <laughs> ja, en de combinatie nee, is helemaal funest. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Ik, er eventjes, uh, nou, ik vind het wel een prachtige vraag. Waarom staat er geen waarschuwing op de haringkraam... hoeveel zouten haringen je kunt eten? is ja. toch mooi? Ja. ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd hoeveel je er kunt eten... voordat je echt last krijgt van... Uh, weet ik veel waar je last van kunt krijgen. Zoal 0800 1121. Ik neem hem mee, Jan. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Goeie vrijdag. Ik, blijf, ja. dit blijf, ik realiseer me opeens dat het goede vrijdag is. Dus ik ga nu nog een uur en drie minuten tegen iedereen goeie vrijdag zeggen. Ronald, goeie vrijdag. Goede vrijdag. <laughs> Sorry, ik had de uitzending nee. nog een beetje kunnen beginnen met Witte Donderdag, maar goed, goede vrijdag. Ja, zeg het dus. Ja, ik, heb het, ik, ik hoor gewoon verhalen over Zouten en uh, over Duiven en dergelijke. Laat ik ja. er helemaal het beste bende van maken. Ja. Uh, de komende dag is het Pasen, zal wel niet ontgaan zijn. Ja, ik heb en dan krijg ik me het krijgen met regelmatig pas eigen zoeken, maar leg maar nou eens uit. Een paashaas en paaseieren. Dus hazen en eieren. Wat hebben die met paasen te maken? Oh, was het niet een lente ritueel of zo? Oh, maar, wat was het ook weer? Dan ben, we, dan ben ik ook niet zo helemaal bijbeltechnisch onder licht. Maar nee, maar dit is juist het... net zoals de kerstboom eigenlijk niks met kerstmis te maken heeft. Tenminste niet okay. met het uh, bijbelse verhaal. Zo heeft, heeft volgens mij die haas eigenlijk niks met het bijbelse verhaal te maken. Maar ja, correct me if I'm wrong, ik zit er regelmatig naast, hè? Dus... Uh, uh... Ja, ik ook. Ja, nou, nou, ja, nou ja, kijk... Dan... Ik, ik, ik, ik kan die combinatie niet leggen. Een haas met pasen en eieren met pasen. Ja, volgens... En dan hazen en eieren met elkaar ook. Don een haas leggen, en ei. Nee, wat, hoe komt die haas überhaupt aan die eieren? En heeft of hij ze kan... zelf geschilderd? Uh, bijvoorbeeld, ik was gisteren net op tijd in het ziekenhuis, dus dat scheelt weer. Wat zeg maar je nu allemaal? Ik was gister... gisteren net op tijd in het ziekenhuis, dus dat scheelt ook weer. Hoezo was je net op tijd in het ziekenhuis? Voor wat? De eieren te laten beschilderen. Ik versta, ik versta je echt helemaal niet. Wat wel grappig is, want de lijn is op zich goed. Maar ik versta de woorden gewoon niet die je, z die je zegt. Zeg het nog eens. De eieren schilderen. Eieren schilderen in het ziekenhuis? Keer. Goed, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik ga, ik, vandaag zijn de paasei-vragen die aan mij gericht zijn... gewoon niet zo succesvol, denk ik. In het ziekenhuis eieren schilderen. Ik snap het niet. Nou, ik, ah, ik denk er nog even over na. En als iemand me wil helpen, 0800 1121. Maar vooral natuurlijk met het antwoord op de vraag... wat de hazen en eieren eigenlijk met het paasverhaal te maken hebben. Zeg ik het zo goed, Ronald? Perfect. En okay. dan op naar het nieuws. Ja, op de, nou dat zeg je heel keurig. En uh, goede vrijdag, hè? Heel goede vrijdag. <laughs> dat gaat wel lukken. Dag! Hoi! De Ronald, blijf bellen hè, met vragen en antwoorden. Naar 0800-1121. Op naar het nieuws!